Maak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels Circus Zandvoort Kom eens langs, de entree is gratis Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon, zee, zee Zandvoort en Zie ZOMERHITS Dit is de zomer van ZFM Met nu ZFM in de avond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 mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. Mijn, nood, mijn maat en grootste rustpunt dat bestaat.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 De vrouw Zahra Bahrami was van Nederland naar Iran gereisd om een van haar kinderen te bezoeken. Ze werd gearresteerd op verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten. Ze zou hebben meegedaan aan protesten tegen de regering. Amnesty International is nu een week op de hoogte van de zaak. De organisatie gaat ervan uit dat Bahrami is gemarteld en vreest dat ze de doodstraf krijgt. De Nederlandse ambassade krijgt geen toestemming om Bahrami te helpen... omdat ze volgens de Iraanse wet nog steeds Iraans staatsburger is...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 schijn nam ik niet en het einde blijft nu open zoals jij het afgelie het troont niet rust en mij ik hou je zo goed van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 Is niet waar? Sluit opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar, want ik hou zo van jou. Afstijd nam ik.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 De Nederlandse ambassade krijgt geen toestemming om Barami te helpen, omdat ze volgens de Iraanse wet nog steeds Iraans staatsburger is. Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als Amnesty International probeert meer duidelijkheid te krijgen over de zaak. In Egypte is de onderminister van cultuur opgepakt in verband met de diefstal van een Van Gogh afgelopen weekend uit het museum in Cairo. Het openbaar ministerie beschuldigt de man van nalatigheid.